zes uur. Freddy Fantijn met het NOS journaal. Het kabinet wil ook Turkse nieuwkomers verplicht laten inburgeren. Die groep is nu nog uitgezonderd van inburgeringsplicht vanwege het associatieverdrag van de EU met Turkije. Volgens Nieuwsuur weet minister Koolmees daar wel een oplossing voor. De inburgeringsplicht zou volgend jaar in moeten gaan. De Tweede Kamer wil al langer dat Turkse nieuwkomers inburgeringsexamen doen. De Europese Unie legt zich niet neer bij een annexatie van de westelijke Jordaan-oever door Israël. Het is de kern van het Amerikaanse plan voor het Israëlisch-Palestijns conflict. Het werd een week geleden door president Trump gepresenteerd. De Palestijnen wijzen het plan af. Israël is er heel tevreden over. Het lijkt er niet op dat het nieuwe coronavirus verandert. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat ze tot nu toe geen aanwijzingen heeft voor mutaties. De meeste Nederlanders die zondagavond uit Wuhan naar Nederland terugkeerden, mogen thuis in quarantaine zitten. Sommigen willen dat niet en sommige huizen zijn er niet geschikt voor, zoals een studentenhuis. Een van de negen Belgen die zondag uit Wuhan zijn opgehaald blijkt met het virus te zijn besmet, maar vertoont geen symptomen van de ziekte. Er komt ruim een half miljard euro beschikbaar om boeren uit te kopen die willen stoppen of hun bedrijf willen verduurzamen. Haagse bronnen melden dat er 350 miljoen wordt uitgetrokken om boerenbedrijven bij Natura 2000 gebieden uit te kopen. En nog eens 175 miljoen voor het verduurzamen van stallen. En medewerkers van de Democratische Partij in Iowa zeggen dat problemen met de uitslagen van de voorverkiezingen het gevolg zijn van een programmeerfout. Ze verwachten de uitslag vandaag nog bekend te maken is de eerste stap naar de uitverkiezing van de democratische presidentskandidaat. Het weer op steeds meer plaatsen droog. Vannacht kan de temperatuur in het binnenland dalen tot rond nul. Lokaal mogelijke misbank of gladheid. Morgen droog, zo nu en dan zon, maar ook wolkenvelden. En een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. In Noord-Holland heeft het verkeer voornamelijk last van de dagelijkse drukte... maar ook een ongeluk veroorzaakt nu vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade zijn twee rijstroken dicht... en je hebt daar 10 minuten op onthoud na het ongeluk. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch moet je rekenen... op een kwartier extra reistijd tussen Breukelen en Utrecht. En op de N200 Amsterdam richting Halfweg staat het vast... tussen de aansluiting met de A10 en Halfweg. Vertraging is daar 10 minuten.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 Ja, je moet er toch eens een keer aan gelopen, hoor. Een keer een uh, Dugo-presentatie tussen jou en mij. Ga je s'nachts mee werken? Ben je overdag vrij? Ben je op tijd in de studio bezig? Ik heb alleen kans dat die mensen allemaal gisteren te kijken... Ja, goed, het is een gekke, domme, wereld tegenwoordig, dus. Uh... Ja, het moet nog ook kunnen. Sixth World Project, uit 2008. helemaal als je met zo'n ent in je handen staat. Zijn <laughs> toch de laatste keer? Dat hoort op het dak. Weet je lekker in de app hier al. Morgenavond James Henry met zijn funky show tussen 5 en 7 op Dance Radio en op CFM. Kwam van de week trouwens een verspreking op het Forum. In plaats van funky stond de fucky. <fuckie> en natuurlijk was dat weer heel al die tijd alom. Maar zouden ze nu je personeel toch gewoon wat harder aan het werk? En nu is je ernaast. God jongens, kennen jullie deze nog? 91.2 FM was dat toen de tijd. Was zit er een hele dikke blaadhaar al Wave Amsterdam Power Sound Fox. Dennis Edwards. And don't look any further. Oeh, zo lekker. Heterisch favorites. Het tweede vriestof aan, 7 uur op Dance Radio en CFM. We hebben pas geleden nog een dus uh, Gewoon nu eventjes niet. Hey. Dan, dan, dan, Prepare yourself. You are about to get funkt by dance radio. Nog zo'n klassieketje. Here we go. One more time. De 12-inch kocht ik ooit op Koninginerdag. Ergens of in de jaren 80. Here's O'Brien and Love Lies De klok van 7 uur. Het is dus nog 36 minuten. De is Sweverits met De Vries. Dance Radio en hem. Luister al naar deze muziek. En het is waar dat ik vooraan aankomende donderdag ook weer... Uh, gewoon geshenghaaid ben. Ik zeg, wie draait de donderdag... Er stond één keer jij, maar volgens mij dachten ze allemaal jij. Dus, uh, nou ja, goed, oké, okay, donderdag. Dan, uh, ja, donderdag, we gaan donderdag weer draaien. Nou, ik zat eigenlijk een klein beetje te denken aan een, uh, aan, een, uh, aan een 70s flashback of zo, een beetje. Disco uit de 70 jaren, daar heb ik ook een heleboel van. Gaan we eens even wat uitzoeken, misschien staat er nog wel wat leuks tussen. Gaan we daar gewoon even wat mee doen. Ja, toch. It's in the what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 I was falling in love My only hope is that it's not too late for me To continue the stories of love we've been writing Tossing and turning. En daarvoor imagination en het heerlijke Just An Illusion een van de vele hits van deze formatie. music and lights, body talk. En heel, heel, heel, heel veel later ook nog You Een van de fijnste ook van die met je was flashback. Wil oh je ja, ook bij de Nergelsbeg. Ik heb een beetje een buitenbeentje glaasd aan. Kan hij wel, kan hij niet, kan hij wel, kan hij niet, kan hij wel, kan hij niet. Maar staat op een dance les ik ze deed. Dus neem ik aan dat die kan. En anders zie ik morgen om ons lachtbrievel in de e-mail zitten. Draad jij! Wat een rommel. <laughs> nee hoor. Het zal zo erg niet zijn. Ik heb het over een nummer wat mee. Ja, wat ik vroeger eh, gewoon echt helemaal geweldig vond. En eigenlijk nou, trouwens nog steeds hoor. Maar ik zeg al, hè. Kan niet wel. Ik vind het wel. mensen het met me eens zijn. Want deze gewoon thuis wordt in 80's favorites. Level 42. En hun eerste grote hit. Love Games. ik kom voor één grote titel, hè? De foute, de foute Classic. <laughs> Blijft gewoon lekker. Ik weet niet wat het is. Vroeger er helemaal gek van. Nu nog steeds gewoon Een ethisch favoriet van de Vries. Hey, ik had wat beloofd trouwens in het eerste uur... Het is tijd dat ik me aan mijn belofte ga houden. Ik uh, was hier al uh, gisteren CD's aan het uitpakken. CD's die ik uh, ooit heb gekregen via een, een of andere uh, maatschappij op het internet. En uh, die uh, maakte toen de tijd reclame. Op mijn website voor mijn uh, versie van mijn Dance Station vroeger. Uh, en dat is al een aantal jaren geleden. En ik noemde dat Starkroof Dance Radio. En een van de leuke, grappige dingen is dat in de jingles van Dance Radio hoor ik. It's the groove that makes you move. En dat was eigenlijk een beetje de slogan van Stargolf Dance Radio toen het tijd. En uh, een heleboel van die uh, cd's die ik gekregen had, die heb ik nooit uitgepakt. En dit is er eentje van. Switch uh, is uh, het album. This is my dream. En wij gaan draaien van dat cd-album. Nou ja, een cd bene I believe, believe in yourself. Ja. Yeah. <lacht> geleden met uh, deze dubbele cd-speler nog eens binnen. En toen zei ze van, goh, dat nog een cd-speler? Nou, uh, hij draait nu. Oh yeah. <laughs> in de tijd van mp3's in computers draait de vries gewoon een cd. <tied> And drive down to your ground go back that to the ground go to the ground go find the evidence go back down to the ground go Livert met Vries af in stijl! Met een overvolgste ethisch classic? Eentje die uh... vroeger bij menig Drive ik Vaste prik in de bak was. Ik ook stevig op het dansen om de dans dat hij. Dat tegenwoordig nog steeds, ik betwijfel het, maar. Tonight. We gaan nog straks gewoon nog even draaien. Vlak voor de hof van I'm 7 uur. Alright. Maar is nog even lekker. Tonight. Jackie Graham. Havardje hey, Zal er ik nog lijn met Jorlof tot aan de kop van 7 uur? Wat mij betreft van aan komende donderdag. Van Dance Radio. De ethisch favoriets met Vrede dus. hey, de zoals ik al zei, uh, ik heb nog zo'n uh, zo fouten. Waarmee we dus, uh, deze ethisch favoriets op de dinsdag gaan afsluiten op Dance Radio. En dan zie je van, hey wat je ook te doen vanavond, maar een hele fijne avond. Ik spring dat ik op mijn fiets. En dan ga ik lekker naar, euh, lekker naar huis toe vanaf de studio. Nog even een uh, half uurtje fietsen. En dan, uh, ja, en dan ga ik thuis aan de koffie, ja toch? Moet toch kunnen. Hè? Lekker bakjes al direct. Het lunchpakket hadden ze me al, eens al meegegeven onderweg. Dus dat heb ik in de studio al opgesmikkeld. Nee, tot donderdag. Even veel plezier morgenavond met uh, James Henry.